Deel 13 Kijk nou eens, Harry de Moker in hoogste eigen persoon. Waar hebben we dat dan te danken? Nou, ik dacht ik kom eens even bij je kijken of ze wel de juiste slagen leert. Je bent meer dan welkom. Jongens, dit is mijn goede vriend, Harry Pruis. Kom je met je moker zwaaien? Schiet het dan meteen in je rug. <laughs> Wat had jij nou? Hé? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Zelfs in mijn slaap weg ik ga ja nog onder de mat, mannetje. Het lijkt de laatste tijd goed te gaan met de familie Pruis. De nieuwe piepshow van de Moker, die loopt dus een in een tierel Fred is tot over zijn oren verliefd, al zal hij dat zelf niet zo snel toegeven natuurlijk. En Sean verdient goud geld met die valse flappen. Jammer, dat hij geen flauw op was. zijn jongens met bezig zijn. Kijk, als hij dat nou zou weten... Koffie? Ja, met alles erop en eraan. Zeg, die jongen van jou, die hebt het laatst goed gedaan met die krakers. Oh ja, is dat zo? Hij is goed gebekt, Hebt je hij zeker van zijn vader.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 Hou het buiten de stad, Aard. Hé, Aard, maak je geen zorgen, hè? Ik? Me zorgen maken? Nee, nee, nooit niet. Hé, hey, Marco. Koekoek, hé. Hey. Hé, hey, waar ben ik dan? Waar ben ik dan? Hé, hé. Oké. Hé, ja, hé. Hey. Hij is best wel slim, weet je dat? Als ik mijn eigen verstop, dan weet hij precies. Uh... Natuurlijk begrijpt je dat. Hé, hey, moet jij nog koffie? Zo, het zie jij er mooi uit, meid. Ja, dit shirt heb ik nog van jou. Hé, hey, uh, het was lekker vannacht. En, en net. Net als vroeger, hè? Ja. Oh, fijn dat alles weer helemaal goed is, John. Oh. Ja. Hé, hey, ik uh, moest maar weer eens even aan de slag. Ach, werken, jongen. Werken tot je er schil van ziet. Ja. En waar ga je vandaag heen? Uh, misschien maar eens naar Utrecht of zo. Ja, om jou weer naar Harlem te gaan. Uh. ja.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 Aan de overkant van de gracht, haar tot zijn schouders, is zo raar juist yes, met van die bontjes langs de kraag. Hey, nee, nee, nee, ik nee, zeggen, nee, ik zeggen. Nee, nee, zeg. Toes. Dus, als Harry dat zou zien, ik kijk het meisje hebt van dat rode haar. Hoe noemen ze dat? Uh, de, de, hè, hennep? Nee, nee, uh, Henna. Ja. ja, even goed een knap kind, even goed.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 Hey, jongens, verzamelen vanaf 9 uur. Uiterlijk half 11 gaan jullie de deur uit. En deze keer mogen jullie wat verder gaan. Ja! Ho, ho. ik wil niet dat er een ambulance achter vast moet komen. Houd niet Zo Zo'n ambulance kan ik anders ook best om lachen hoor. Als jij nou maar hoopt dat je zelf niet in die wagen terecht komt. Het belangrijkste is dat ik die pandjes leeg wil hebben, zonder schade. Zijn er nog vragen? Ja, pensioen.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 Als leider bedoel ik. Jij bent er toch ook bij? Blijfste pete ik zie het zo. Jonk en goed Lul. Jij bent de baas, maar hij doet het woord. Dat is alleen maar gunstig voor jou. Dan loopt hij in het oog en jij niet. Slim, ja? En zo houden we Harry ook tevreden. Oké. Maar wat is hij eigenlijk? Ik heb hem de hele dag nog niet gezien. Ik wil wel zekerheid bij zo'n klus. Hij is zijn neppers aan het uitdelen. Snippers. Hey John. Pa. Weer er eindelijk. Kijk die lot hier toch eens even met de kont draaien. Godskeleer, dat waren is wel een professional Eigenlijk zouden we er op een kerkhof moeten zitten. En dan komen ze allemaal weer overeind. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk god. Zie je hoe ze die billen uit elkaar trekken. trekt.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 hij wil weten wat jullie zoeken. Misschien kan hij helpen. Uh, zoals we al hebben gezegd, we hebben een tip dat meneer hier betrokken is bij de handel in verdovende middelen. dupian. Nou, kortom, we blijven net zo lang zoeken totdat meneer eindelijk bereid is mee te werken. Naatjes, het is is soort, hij noemde Meneer zegt het niet te begrijpen. Hij werkt toch mee?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 En die saus ook. Ik kan het vlees leggen. Ik zag, die biefstukjes liggen bij de slager, en ik kreeg er meteen zin in. Die saus komt uit de libellen, crème saus. Schip nog maar eens op, jongens. Mm -hmm. Vanmiddag hè, toen werd het me in ene toch zo hartstikke druk in de zaak. Niet normaal meer. Ja, het is beursdag, hè? Maar waar anders vooral buitenlanders. Ja. Er is zo'n groot congres in de rij, ook die meisjes...